Woensdag ontdekte een Duitse producent dat er dioxine in zijn veevoer zat. Inmiddels mogen meer dan duizend Duitse boerderijen... geen kippen, eieren of varkensvlees meer leveren. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat het verontreinigde voer... niet in Nederland is verkocht. Tijdens de jaarwisseling is bij particulieren... voor 10 miljoen euro schade aangericht aan auto's en huizen. Dat is een schatting van de Bond van Verzekeraars. Het is minder dan vorig jaar toen er voor 12 miljoen euro brandschade was... Naast particuliere brandschade is er ook schade aan scholen. In drie scholen werd brand gesticht. In Delft brandde een schoolgebouw daardoor helemaal af. De schade aan scholen tijdens Oud- en Nieuw wordt wel minder. Een uitschieter was tijdens de jaarwisseling van 2007-2008... toen 22 scholen in de brand vlogen. Een van de slachtoffers van het autoongeluk in Rotterdam op 24 december is overleden. De auto reed ochtends vroeg zonder lampen door het centrum van Rotterdam...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 Morgen bewolkt en in het westen een paar winterse buien. Middagtemperatuur tussen min 1 en plus 3 graden. Dit was het NOS-journaal. ANUBE nou, verkeersinformatie. De avondspits stelde niet veel voor. Er staan nog twee files op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen Soesterberg en Leusden, drie kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant van de Vangrail. Er staat tussen Hoeverlaken en Leusden Zuid 5 kilometer. De drinkerijstrook is dicht. De verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Dit is Radio 1, de NTR. Goedenavond en welkom en een heel mooi 2011. Praten doen ze niet gemakkelijk op Urk, maar zingen des te beter, want het beroemde Urker mannenkoor bestaat 100 jaar, wat werd gevierd met een zinderend jubileumconcert in het frivole Parijs. En dat was voor onze gast aanleiding om met zijn filmcamera een jaar lang de Urker mannen te volgen en de ziel van het koor bloot te leggen. Hier is Kees Brouwer. Uw presentator is Frank van der Linden. Kees, wanneer is uh, God jou kwijtgeraakt? Nou, ik, ik vraag me af of die me ooit gehad heeft. Geen idee. Ik heb hartstochtelijk gezocht. Ja. Maar uh, toen het moment kwam om geloofsbelijdenis te doen, toen besloot ik uh, dat, uh, dat ik dat niet uh, oprecht uh, kon doen. Dus. Uh, en met grootbeleidnis, dan zeg je van uh, uh, uh, nou dan, dan staat je leven in dienst van, van de Heer, van God. Ja. Dan ben je blijdend lid van de kerk. En dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Hoe doe je dat hartstochtelijk zoeken naar God? Ja, iedereen in mijn omgeving deed dat. Dus uh, de, het, was, het was ook gewoon heel normaal mm -hmm. om, uh, iedereen ga, ging naar de kerk, ging naar, naar een, een, een gereformeerde school. Uh, ik, ken eigenlijk, ik speelde ook niet met kinderen die. Van de openbare school waren, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of van de katholieke school. Ik zat op de school met de Bijbel. En. Uh, uh ik, sta, ik groeide op in Barneveld, in een kerk, uh -huh. uh, met heel veel jeugd. En daar zaten we al met z'n allen rechts voorin, bomvol altijd. Omdat de <laughs> dominee noemde dat de vak F, omdat ja. we zoveel herrie maken. De f site ja. van Barneveld, ja. Maar het was wel gewoon een hele levendige omgeving uh, uh, ja, uh, waar ik in verkeerde. En uh, ik voelde me daar prima. Ja. Hey, en als jij dan uh, zong, ik wil zingen van mijn heiland? Uh, dat zongen we niet. Nee? Nee, nee. Ik zong, ik zong wel, maar uh, uh, ja, je zingt vooral veel psalmen en gezangen. En, uh, en ik wil zingen van mijn eiland, dat kan ik me niet herinneren... dat we dat in de kerk uh, zongen. Maar uh, dat, is, dat is echt het repertoire van het koor ook. Wat Vertel eens, wat is dat voor lied? Ja, dat, dat uh, het is een heel uitbundig lied. Uh, we, de, ze openen vaak de concerten met dat lied... omdat ze in één keer weer even goed willen neerzetten... Uh, waar ze daarvoor staan en wat de boodschap is. Dat is letterlijk, ik wil zingen van mijn heiland. En dat, en dat gooien ze eruit. Ik moet bekennen, Kees, rillingen over mijn rug toen ik dit hoorde voor het eerst. Ja, nou, dat kan ik me goed voorstellen. Dat had ik ook toen ik naar een de, naar de concert ging. en uh, Toen ik het idee had opgevat om er een film over te maken... dacht ik, dan nou moet ik toch ook wel echt dat een keer on, aan de lijve ondervinden. En dat gebeurt dus ook als je daar bent. Omdat ze zo hard en zo hartstochtelijk en zo zuiver uh, zingen. Ja, dat, dat gaat als een wals over je heen. En, uh, dus ik snap, ik snap heel goed dat als je. De, en dan zie je alleen nog maar de film. Maar als je naar een concert gaat dan. Uh... Het is fysiek hè? Ja, het is ook heel. Het is niet uh, uitbundig zoals uh, de negers uh, zingen, zoals ze dat zelf uh, noemen. De negen liederen. Ja. Uh, die staan er echt bij te swingen. Maar zij. zij, zij de is meer uh, bijna sport van. Uh, uh, ze gooien het er ook echt, echt helemaal uit. En, en, en daarna. Dan, dan is het ook. zij is ook helemaal leeg. En, en, en, dat, uh, en dan, dan valt er ook zo'n mooie stilte. als ze uitgezongen zijn. Ja. Maar wat nog mooier is, nu zingen ze heel hard met z'n allen. Maar als ze met z'n allen op hun alle zacht zingen... dan krijg je echt kippenvel. Speelt nou mee dat je van Urk bent? Nou ja, mijn kennis van het koor... Mijn vader zat vroeger op het koor. En uh, niet dat ik het wat van mij heb gekregen... want hij is met mijn moeder van Urk afgegaan. Want mijn vader kreeg een baan buiten Urk. En toen ben ik geboren. Ik ben dus buiten Urk geboren. Ja. Maar op een bepaalde manier ben je van Urk. Ja, ik voel me een Urker. En, en uh, uh, het, dat zit wel in mijn, in mijn, in mijn bloed. En uh, ja, dat zingen ook altijd... Kijk, op Urk zingt iedereen uh, ook veel en hard. En uh, de kerk zit er vol. Maar ik, ik zat dan naast mijn vader in de kerk... en die zong altijd zo hard... Ik snapte dat vroeger nooit als kind. He, dat je naast je vader in die zit. Ook altijd net even te vroeg in. Heeft dat met die boten te maken? Dat je als het ware tegen de wind in moet knallen? Dat je de elementen moet overwinnen? Ja, dat, nou ja, dat, dat ligt voor de hand om dat te denken. En dat zou ook zomaar zo kunnen zijn. Omdat ze natuurlijk ze zongen samen uh, toen het echt nog een visserskoor was. En als ze, vooral als ze dan met die boten verwaaid lagen, heette dat. Dus in een vreemde haven, niet op Urk, maar in een andere haven. Uh, op zondag dan gingen ze bij elkaar op één boot gingen ze zingen. Uh, maar vissermannen, uh, gewend om, um, om, om de natuur te overstemmen. Ja, die zingen dan met elkaar gewoon luid, uh, hard. En dat, is, dat hoort een beetje bij die culturen, denk mm -hmm. ik. Uh, en toen was het ook zo dat uh, het Urkenmannenkoor... dat bestond, zeg maar, bestaat nu 100 jaar, maar. Uh, toen die vissers, als ze dan op sommige beurken kwamen, dan werden ze een beetje verspreid over de, over de kerk neergezet. om de toon te zetten. Ja, ja, ja. dat is een soort, als een soort orgel, zeg maar, verdeeld over, de, over ja. de kerk. Zetten zij de toon en dan kon de rest heel makkelijk uh, invallen. En uh, je, je denkt natuurlijk ook al snel, het is de angst overwinnen. Uh, uh, dat, dat, Bezweren. Ja, ja, ja, mooier ja. woord. Ja. ja, dat is het misschien ook wel. Um, maar ik weet niet of zij dat als angst ervaren. Dat vraag ik me af. Want dat is een beetje, denk ik, zou onze perceptie kunnen zijn? Of dat, of dat echt angst is. Dat... Het is meer, ik zie het toch meer als overgave. Ja. Uh, uh, je, je, je, uh, je leven overgeven aan, aan, aan God en, en erop vertrouwen dat Hij het beste ja. met je voor heeft. Ja. Ik heb een hoop vragen voor je. Ook uh, vragen in de trant van wat heeft deze film nou met, met jou te maken? En, en ben je misschien toch ook nog een paar stappen teruggekeerd richting God? En waarom ben je niet bezweken voor de verleiding... om de moord op die jonge post ja, tot leidraad van die film te maken? Uh, iets wat, denk ik, negen van de tien journalisten zouden hebben gedaan. Al was het maar omdat de sensatie natuurlijk toch altijd prikkelt. Nou, allemaal vragen. We hebben nog een klein uur in kunststof. Het dagelijks programma van de NTR op Radio 1... over de bonte wereld van kunst, cultuur en media. Dus een tegel natuurlijk. Daarop een, nou, een urkerwijsheid schat ik aan het eind van deze uitzending. En de luisteraars die kunnen reageren. www.radiokunststof.nl En gaat u dan even naar het gastenboek. Um... Jij bent bekend, um, Kees Brouwer, van een prachtig film over Dammer-Tom Seybrans. Je hebt uh, samen met Rudy Boon de Wouter-tapes gemaakt, de roemruchte documentaire. Je hebt voor Sportpaleis de Jong filmpjes gemaakt. Is dat een beetje te neerbijgend filmpjes? Nou ja, die waren korter. Ja. Maar <laughs> ik, denk, ik denk dat ik er met dezelfde intensiteit aan gewerkt heb. En, en, en vooral met die kortere filmpjes oefen je toch uiteindelijk om, om langere films te maken die ja. van het begin tot eind spannend zijn. Ja. En nu uh, werk je voor uh, Tegenlicht van de VPRO en, en ja. Holland-Dok. Uh, ja, ja. um, even dat Urke-koor dat, dat, dat, Urke dat jij hebt geportretteerd in het jaar... dat het honderd jaar bestaat, neerzetten. Om te beginnen, uit wat voor mensen bestaat het? Nou, Het is heel gevarieerd. Om uh, uh, um, te beginnen is het interkerkelijk. Dus van heel veel verschillende kerken zitten er mensen bij elkaar. En dat is op Urk bijzonder, want... Uh, er zijn nogal wat verschillende afscheidingen... van de protestantse kerken op Urk. Dat ja, komt Dan kun je, je met kwartetten. Ja. Ja. Uh, nou, d -d dubbel kwartetten bijna. Ja. Uh, dus, uh, maar dat zit daar allemaal samen. En samen, dat zeggen ze ook, zijn we zangersvrienden... en, uh, en, en doet het er niet toe waar je vandaan komt... Uh, van welke kerk of je bent, als je maar de boodschap van het koren uh, uh, ondersteunt. Maar is en die dat mannen dan... komen overal vandaan. Dat sorry, zei... sorry, ik je even onderweg. Is dat dan een boodschap die blijkbaar geldt voor al die verschillende kerkgenootschappen die elkaar tot in de Tweede Wereldoorlog, 1944, kerkscheiding, ja, op leven en dood kunnen bevechten over de kleinste uh, dingen? Nou uh, ja, je hebt nu de PKN. En uh, in het overgrote deel van Nederland is dat prima gegaan, dat kerken samen zijn gegaan. De, de protestantse kerk uh, ja. in Nederland. Nou, maar op Urk levert dat dan weer toch weer een nieuwe problemen op. Maar dat, um, dat koor overstijgt het of zo? Dat, heeft, dat koor dat staat daar los van. En daarom vond ik het ook zo'n mooie afspiegeling van de Urker samenleving. En dat die kerkrichtingen doen daar niet toe. Er zitten bijvoorbeeld heel veel leden op zonder televisie. En ook heel veel met televisie. Dat is ook zo op Alleen dat kans dan. bijna al. Ja. Dat, dat je dan toch een, een televisiedocumentaire ja. maakt daarover. Um, er zit van alles op. Er, zit zit er, de op. er zitten er nog twee vissers op. Twee? Nog maar twee. Ja. Van de? 90 leden ongeveer. Ja. Uh, en van jong tot oud. Aspirant lid van 14, 15 jaar. En vanaf je 16e mag je lid worden. Uh, tot, uh, tot mensen over de 80. En dat, dat is een heel, heel ja, levendig. Uh, veel, jonge, veel jonge jongens. Ja. En uh, ja, allemaal... Allemaal net zo hartstochtelijk. Omdat ze daar... Maakt het niet uit wat je doet, wie je bent. Uh, uh, maar je staat allemaal in datzelfde mooie pak. In, in klededrachten sta je daar te zingen. En, uh, en, en, uh, en ze zingen overal in Nederland. Uh, in de mooiste kerken. En uh, uh, ja, dat, dat, dat is hun manier om geloof ja. uit te dragen. En het maakt niet uit of je boekhouder bent. Of dat je op een scheepswerf werkt. Ik heb eigenlijk altijd al wel een belangstelling gehad voor koeren. Ik mocht er altijd wel graag naar luisteren, maar uh, ja, over de drempel instappen was er niet bij. En uh, op een gegeven moment is dus mijn, uh, mijn broer is verongelukt aan boord. En uh, tijdens werkzaamheden heeft hij dus een... Uh, een schokgast van het elektrisch, met, met een fatale afloop. Want op een gegeven moment eh, zit er zoveel in je hoofd. Dan moet je op een gegeven moment ook verwerken. En op een gegeven moment zei de dokter ook eh, van eh, ja, jullie als, als, als vissers hebben elkaar, eh, alleen je werk. Er zijn helemaal geen hobby's. Dus ik zou maar een hobby zoeken als ik u was. Want. Uh, ja, je moet toch. wel uh, Zoiets moet je gewoon. Uh, plek kunnen geven. En uh, het is ook niet, niet verkeerd om uh, een keertje wat anders te doen. Als aan uh, visserij en aan uh, koters en. Uh, aan eten te denken. Kees Brouwer, hoe slaag jij er in godsnaam in? Dat woord is niet toevallig gekozen. om bij zulke stoere mannen van Stavast bij dergelijke emoties te komen. Um, nou ja, aan de ene kant... ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is... en dat is meer een karaktertrek van de Urker... als ze ja zeggen, we doen mee... dan doen ze ook gewoon echt mee. En als je dan ergens naar vraagt... dan, vertel, dan geven ze je gewoon antwoord. En uh, dat kostte dus eigenlijk helemaal niet zoveel moeite. En uh, ik had verwacht dat de reserve veel groter zou zijn... Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel lang aan elkaar zitten snuffelen uh, voordat we echt gingen filmen. En, uh, en uh, uh, het, het, ja, het scheelt enorm dat, dat ik van afkomstig ben. Ja, maar toch, en, jij vertegenwoordigt die goddeloze VPRO die in de perceptie van ja. die mensen jaar in jaar ja. uit heeft aangetrapt tegen dat geloof. Ja, in hun perceptie, dat klopt, ja. ja de clichés die waren, die waren enorm over de VPRO. En net, alsof, net als de clichés over het urk mannenkoor <lacht> dat, dat, dat, dat was echt... We, we moesten allebei ergens overheen stappen. Ja. Om, uh, we moesten echt tot elkaar komen. En dat is heel goed gelukt. Ja. Uh, uh, ik wilde gewoon alle clichés over het, wilde ik vermijden. En, uh, en, uh, en uh, een van de bestuursleden die zei ook van... ja, het is ook onze plicht... Als we de kans krijgen om de boodschap uit te dragen... en als dit geen kans is... is bijna een gebod in de Bijbel, hè? Ja. Als ja. je de kans krijgt om de hoop te verwoorden... moet je over de drempel. Ja, ja. en daar hebben ze voor gekozen. En ook al, ook al was dat problematisch dat het VPRO was... Mm -hmm. sowieso televisie, het, het idee al dat er een film wordt gemaakt... dat er gefilmd wordt, wordt uitgezonden... maar dat het toen uiteindelijk... want dat was in eerste instantie niet direct het geval... uiteindelijk werd het de VPRO. En, uh, en te, dat was nog wel even een dobber. Want toen moesten we met producent En met de omroep naar Urk. Ja. Om met het hele bestuur nog een keer te praten. Van, uh, om, om allerlei ook garanties te geven. Er klopt mijn informatie dat, dat sommige koorleden zeiden... nou, de meerderheid mag dan akkoord uh, gaan. Ik blijf weg als er wordt gefilmd. Ja, dat klopt. Vertel ja. eens. Nou, mensen die, die kozen ervoor om niet in beeld te willen van de film. En die, die wisten dan van tevoren. Nou, dat, waren, dat is ook maar een enkeling hoor. Dat is, niet, dat is niet dat dat nou zo heel erg dominant was, maar... Ja. Uh, uh, die gewoon wist wanneer we kwamen en wanneer niet. En, uh, en dan was hij er wel of niet bij. Ja. Het is het verhaal van de heer Jezus die aan boord is... van een schip met zijn discipelen op het meer van Galilea. En hij ligt te slapen en dan breekt er een storm los. En ze komen in nood en er spoelt water naar binnen... en ze denken van dit wordt ons ondergang. En de heer Jezus slaapt door. En dan maken ze hem wakker. En, dan, en dat vertelt dat lied dan ook. Hoe kunt gij slapen, heer? He, de wind en de golven, alles komt op ons af en u ligt dan maar te slapen. En dat is, het, het, het verhaal in de Bijbel is aangrijpend. Maar als je het zingt, en dan zeker ook door de muzikale bewerking. Ja, dan hoor je die, die, die, die, die golven en die wind, die hoor je ook uh, komen. O, o, de zeeën naar golven, geen het is waarop ze gaan Als je natuurlijk wat meegemaakt hebt in je leven, je staat tussen mensen waarvan je weet, uh, achter mij staat iemand die zeer ernstig ziek is en die het naar de mens gesproken uh, niet lang meer zal maken. Uh, Daar denk je dan aan. Van, deze zangersvriend die maakt nu zo'n storm door en hij moet naar die stilte toe. Kees Brouwer maakte tussen storm en stilte een documentaire over het Urker mannenkoor. Halleluja. En hij deed dat in het jaar dat dat koor 100 jaar bestaat. Persoonlijke verhalen van geluk en ongeluk, geloof en ongeloof, van zonde en van berouw. En die verhalen zijn aangrijpend. Dat hoorden we net ook. Nou, is dit een film die van binnen uitgemaakt is op een bepaalde manier? Kees Brouwer heeft als achtergrond Urk eigenlijk. Familie komt daar vandaan. En ik. Ik zie jou binnenkomen met die Urker-kop van je, mag ik dat zo zeggen? Ja. ja, dat mag. Op een of andere manier ken je Urkers toch wel. Het is te lang geïsoleerd geweest om, om niet eigen kenmerken te hebben. Wat is een, een Urkerhoofd? Ja, een beetje... Ja, nou, nou moet je mijn gezicht beschrijven, want jij ziet een Urkerhoofd. Uh, ik, ik weet, ik, ik weet het niet Hoge Jukbeenderen? Puntige neus. Hele stoere blikken. Alsof jullie altijd maar op die voorplecht staan. Ja, ik heb een een blik. Dat, heb ik van, dat, heb ik, dat heeft mijn vader ook. Dat, dat klopt wel. Maar streng. Strenge blik. Gestreng, zouden ze zeggen, denk ik. Ja, ja, ja. Het, het, ja het is heel typisch. Maar het, maar het is ook met de uitstraling die ze hebben. Als, je, als er ergens een bus Urkers uitstapt, zeg maar. Dan, dan, dat, heet, dat is met een bepaalde bravoer of zo. Van, ja. Dat, dat, Opzij. Ja. Ja, en, en, maar, maar ook, het, is ook, het is ook op een hele andere manier um, onverschillig. Mm -hmm. Ja, ik denk wel eens als Mozes niet door die zee was gelopen om hem te splijten... <laughs> dan had het Urker Mannen het gedaan. Ja, ja het, het, op een of andere zijn ze zo onverschillig. Maar als ze gaan zingen, dan gaat het, dan gaat, gaat, gaat het los. En, uh, maar ook als ze dan in Parijs komen of zo... Ja, dan, dan blijven ze gewoon een groep uit Urk. Ja. Die, in, in, ja, die zijn in een, in een gekke omgeving. Heb jij nou het accent nog? Kun je, kun je het nog? Nee, nee, nee, mijn ouders praten altijd Urks tegen elkaar. Het dialect. Uh, maar ik heb het nooit gesproken. Ja. Maar, ik, maar ik kan als ik het doe, doe ik het na. Ja, ja, nou, is het wel heel opvallend dat jij het woord praten zo gebruikt dat het en in de tegenwoordige tijd kan worden beluisterd, als, maar ook in de, in, in de verleden tijd. Opmerkelijk, woordkeuze. Ja, dat, dat, dat, ja, dat is je opgevallen. Ik, uh, ik hoor het zelf ook niet. Alsof je moeder nee. nog leeft. Op die manier, ja. Uh, maar mijn, mijn moeder is natuurlijk wel aanwezig, zeg maar, in mijn... Uh, in mijn uh, ja, zou ik het zeggen. Uh, mijn moeder heeft me alle gelegenheden en vrijheden gegeven... zodat ik kan doen wat ik nu doe. Uh, dat ik nu deze, dit soort films uh, kan maken. Nou, daar, ben ik, daar ben ik natuurlijk hartstikke content mee. Was je niet verdrietig dat, dat, dat je God achter je liet? Nee, ik heb het haar verteld toen ik dat zeker wist. en Toen zei ze, ja, maar het gaat mij erom dat je een goed mens bent. Dus ja, dat staat eigenlijk ook in de Bijbel. Is het de daad die meer telt dan het woord? Nou, voor mij in ieder geval wel. Ja, ja. Kijk, In de Bijbel staan hartstikke mooie dingen. Maar het gaat erom of je ernaar leeft. Er is een lied dat... Dat de kinderen onder wie jij kozen. vanwege het overlijden van je moeder. Dat was deel van de liturgie. Kun je dat eens dus inleiden? Ja, nee, mijn moeder. Die, die, die, die, die was, was lang ziek. en die wist dus dat ze zou gaan sterven. En ze wilde heel graag dat bij haar uitvaarddienst. bepaald niet werd gezongen. Het Etje quomodo moritur justus. Dat betekent. dat is een Latijnse. zogenaamde treurmotet heet dat. Nou ja, goed. Uh, dat betekent zie hoe de rechtvaardige sterft en niemand neemt het ter harte. Dat is een heel gedragen stuk met heel hard en heel zacht. En dat zingen ze ook altijd bij dode denk ik, op Urk. Maar dat is zo'n mooi lied. Ik vond het ook altijd heel mooi. Um, en het is niet zo dat het een mannenkoor opdraaft voor, voor, voor, voor allerlei rouwdiensten. Ja, dan, dan kunnen ze aan de gang blijven. Maar toch was het de wens van mijn moeder. Um, mijn neef zit ook op het koor. Uh, uh, of, of het nou niet mogelijk was dat dat stuk dan gezongen werd. Nou, mijn moeder ging midden in de vakantie dood. Uh, iedereen uh, uitgevlogen alle kanten op. Dus uh, dat, dat ging in ieder geval niet door. Dat, dat is, de, de, is uiteindelijk gewoon een cd gedraaid met dat lied. Uh, nou, dat, dat heeft heel lang... Uh, ja, dat heb ik gewoon onthouden dat dat zo gelopen is. Maar toen ik uh, drie jaar geleden bij het Urkermannenkoor aan tafel zat... bij het bestuur met de dirigenten erbij... Uh, gewoon om elkaar af te tasten van... ja, jij wil een film over ons maken en willen wij dat wel? En wat, wat uh, ook, ook de vraag van de ham vraagt... Van, ben, je wel, ben je gelovig, geloof jij in God? Maar uiteindelijk vroegen ze natuurlijk ook van... waarom wil je nou echt die film maken? En toen vertelde ik dit verhaal van mijn moeder. Dat, uh, dat, dat, dat, dat ik eigenlijk... Uh, ja, dat koor wilde laten zingen voor mijn moeder. Nou, dat... Uh, uh, maar toen ik dat vertelde, toen moest ik zo ontzettend hard huilen. Ik had helemaal niet... Ik dacht, dat is gewoon de reden en die vertel ik. Maar het bleek, bleek van zo diep te komen dat, dat uh, ik, uh, ik kon ook niet stoppen. <laughs> Goed, later dan hoor je van... Ja, maar dat gaf natuurlijk meteen de doorslag. Om... Sorry dat ik lach. Ja, nee, ja. Maar, ja. Maar, maar het was zo'n emotioneel moment. En ik, ja. Aan de ene kant was het, was het lekker dat het eruit kwam... en aan de andere kant dacht ik, ja, maar... maar uh, dat is wel weer heel erg overdreven. Want uh, ik heb de film bijvoorbeeld ook niet opgedragen aan mijn moeder of zo. Dat vind ik allemaal... Maar ja, ze stelde gewoon de goede Het vraag moest gezicht. <laughs> Het moest gezegd. Nou, dit lied dat zingen ze dus elk jaar bij dodenherdenking. En uh, uh, dan zingen ze buiten en dan waait het een beetje weg. Maar als je dat dan thuis op cd draait en heel hard, dat, is zo, dat gaat zo door merg en Been. En dat is ook van heel veel mensen gewoon een lievelingslied. Um, in de film dan gaat, opeens, uh, gaat op een gegeven moment een van de koorleden op zoek bij zijn vader in het verzorgingstehuis. En uh, die man is al, uh, al in de negentig en... Uh, uh, en samen gaan ze dit lied, lied zingen. Ja. Uh, en dan, uh, en dat, is, dat, is, dat is zo mooi. Zo gebroken ook. En, zo, dat hij, uh, en, die, en die zoon die zegt nog tegen zijn vader. ras, zegt tegen Steven Ras. Uh, uh, verlang je ernaar. Naar het einde van het leven. Ja, en dan komt er zo'n beetje dit. Ja, ik, ik, ik, ik, eraf, eraf. En dan de tenoren. <tied> Ik ken het uit. elke keer het allemaal helemaal gedaan. Dat was eerder een mooie tijd. Ja. He? Dat was het zeker. Ja, ik heb heel wat afgezongen. Ja. Maar dan alles komt aan het eind. En dat eind dat moet goed zijn. Nou, is dat die goede vader? Gelukkig wel. Oh. Ja, jij er genoeg van gezongen. Ja, hoor. Van het eind? Het eind van het leven, want dan begint het pas. Ja, Ja, dan is En dan, dan... mag je zingen aan dan... de glazen zee. Dan is het het echte, het echte begin. Verlang je ernaar? Vaar, veel. Veel, heel veel. Ja, aan Geras. En zijn zoon Steven, die, die vader verhaagt. Hoe het zal zijn om te zingen aan de Glazen Zee. Hoe is het met Agen nu? Nou, hij heeft de film gezien. Ja, hij was, ik, heb, ik heb hem zelf niet uh, gesproken daarna. Ik denk dat hij dat, dat, dat ook wel uh, misschien, misschien moeilijk vond of zo, ik weet het niet. Uh, maar zijn vrouw kwam daarna met een doosje pompons naar me toe. En uh, ja, die, was, die, was, die waren zo blij. Met dat het op zo'n mooie manier uh, uh, hun. Steven Ras was vastgelegd. Maar ook met zijn grootste wens en met een enorme geloofsbelijdenis. Dat hij, dat hij verlangt naar het einde, want dan begint het leven pas. Die stellige overtuiging en die rust die die man daardoor had. Ja, dat, dat, ik vind het zelf dat het gewoon heel goed mooi geworden is. Dankzij gewoon dat, dat die twee mannen gewoon gaan zitten zingen voor de camera. En. Uh, ja, ik weet, ik weet dat, hij het, dat hij het prachtig vond. En, en dat iemand zei dat, hij, dat de tranen over zijn wangen rolden bij de première. Dus. Uh, uh, ja. Ik was alleen maar blij toen ik dat, ja. toen ik dat hoorde. Een geweldige vent ook, aangerast. Uh, nou, is de oude ras in de heer. En. Denk jij dan. Toch stiekem, misschien blikt die vanuit de hemelen even neer op zo'n film? Hoe, hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, nee. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, dat is dat, misschien dat, omdat ik zo mijn best heb gedaan. Ik hoefde niet naar de kerk vroeger. Ik, ik, ik mocht alles wat ik, wat ik wilde. Uh, en door die vrijheid en door mijn hele omgeving zo, zo werd opgevoed, uh, ben ik gewoon heb ik heel. Denk ik, erg mijn best gedaan om het te, om het te vinden. Ja. En, heb jij dan... en ik heb het niet gevonden, dus dat vind ik nu. Ik geloof niet dat ik dat nu opeens dan wel ga vinden of zo. En, en heb jij dan eh, ook geen angst? Ik, de, de oude ras had geen angst. Jouw moeder toen ze stierf kende ook geen angst, heeft jouw Wat? vader de redactie van Kunsthof verteld? Helemaal niet. Nee, dat klopt. En jij? Mm. Nou, ik heb helemaal angst. Ja. En angst om dood te gaan, heb ik nog niet zo erg over nagedacht. Wat ik me herinner was dat mijn moeder was op een gegeven moment heel nerveus en bang was. En de dominee kwam langs en gingen samen bidden. En je voelde gewoon die rust neerdalen. En mm -hmm. dat vond ik zo'n mooi moment dat ik dacht... Ja, maar dat moet wel prachtig zijn als je erin gelooft. Ben je daar jaloers op? Nou, ik, ik, ik, ik zou die rust wel willen hebben. Ja, of, of rust, maar, maar dat, je, dat, dat je gewoon zo kunt overgeven aan, aan, aan een hogere macht... Die het beste met je voor heeft. Ja, wie wil dat niet? Zou ik bijna <laughs> denken. Ja, kan ik niet ontkennen. Nee. <laughs> Nog even dat koor. De, de, de, de, er is, valt mij op, als ze hebben gezongen, meestal geen applaus. Nee. Waarom? Nou, er zijn sommige concerten ook. Dan begint de voorzitter eerst met een praatje en die zegt, dan zegt gewoon: Als u na afloop niet wil klappen. Want we zingen niet voor onszelf, maar we zingen voor God. Dus wij hoeven geen applaus. Nou, dat is heel helder. En dat snap ik ook. Het zit ook niet op te wachten. Het, het mooie wat er dan gebeurt is. Als ze dan staan te zingen. En ze geven zich helemaal vol uit. En er volgt geen applaus. Dan heb een schitterende stilte. Dan, dan valt er echt een stilte. Die je alleen maar... Bereikt door eerst heel veel herrie te maken. Heel veel geluid. Mag ik, ik, dat goed ik zou bijna zeggen een gewijde stilte. Ja. En er zijn heel veel blikken. Jij kijkt goed met die camera naar dat koor. Er wordt eigenlijk heel veel gezegd zonder dat ze spreken. Ik heb die stilte heel vaak gewoon terug laten komen. Ja, Nadrukkelijk ook, omdat die stilte. Ik, bedoel, ik heb een paar verhalen uitgekozen van koorleden, maar iedereen heeft zo'n verhaal. En, uh, en, en samen. Uh, ik, ik, een paar verhalen haal ik naar voren om de diversiteit maar te benadrukken, maar allemaal zingen ze dezelfde liederen. En allemaal hebben ze een bepaalde emoties bij, die, bij, die, ja. bij wat ze beleefd hebben. En, en, en, en, dat, en dat zegt iemand zo mooi in het koor van, dat zegt Ageras trouwens, samen praten gaat niet, maar samen zingen gaat wel. Want dan komen al die verhalen, al die stemmen, die komen in harmonie met elkaar. Ja. We, we zoomen zo in op een okay. paar van die verhalen. Nog even ho hoe dat werkt. Is het nou een clan? Is het een soort van voetbalteam? Is het, wat is het? Hoe zou je het kwalificeren? Wat er tussen de um, mannen gebeurt? Nou, ik denk dat, dat het voor heel veel mensen gewoon de plek is... om hun, om hun geestelijk, geestelijk leven ook te beleven, uit te dragen. Dat, ze, dat zeggen de meesten ook. Ze hebben, ook, ze hebben een, een koorblad... Er zit een rubriek in het halleluja-gevoel van. Ja. Maar dat zijn allemaal van zulke soort verhalen. Is het, sorry maar is het niet ook gewoon lekker stoer met elkaar? Je ziet ook, je ziet ook bijna die spierballen rollen in die handsmouwen. Ja, ik, ik weet niet of het stoer... Nou, het, uh, ze zijn wel trots. Ze zijn wel heel trots. Ja, dat klopt. Maar of het nou stoer is... Uh, kijk, niet iedereen op Urk vindt het stoer dat je op een koor zingt. Zo, zo is het natuurlijk ook wel weer. Maar ze zijn wel zangersvrienden. Hè, zo ja, zo dit noemen. is. Komt even iets tussendoor, excuses. Ja. Dat zijn ze wel. Dat, zo noemen ze zich. Er zijn heel veel kleine vriendengroepen op het koor. En, uh, en mensen nemen vrienden mee naar het koor. En uh, ontstaan vriendschappen. Er zijn ook mensen, uh, uh, werkgevers en werknemers op het koor. Hè. De, de, de, de, de een staat naast een directeur. Of, er lopen allerlei lijntjes. Ja. ja. Ja. En, en, en, en er liep ook een lijntje van, van, van de filmer, van Kees Brouwer, na het koor. En zo is er Henk Brouwer, solist, Ja. neef van jou. Ja. Schets, even uh, even. Uh, schets hem eens. Um, nou, we zijn even oud. Uh, uh, hij, hij is een echte Urker, op Urk opgegroeid. Uh, en ik buiten Urk. Het is een beetje een... een je zou hem als een spiegelbeeld van mij kunnen zien, maar dan iemand die echt helemaal volgens de Urker-codes, uh, uh, zeg maar, uh, uh, uh, 44 is geworden. Uh, Zoals Kees Brouwer ook had kunnen worden? Ja, nou, misschien, dat weet, dat weet ik niet. Dat kan, dat, ik weet niet in hoeverre of karakter of. Uh, wat of, of, wat doet hij Hij is directeur van een uh, installatiebedrijf. Ja. En uh, veel werknemers. En, uh, en hij heeft de zondeval beleefd. Ja. ja, ja. Nou, mag ik eigenlijk niet vragen wat hij heeft meegemaakt? Daar gaat het ook niet om. Nee. Je mag het wel vragen. Nou, maar, ik ga maar... het niet vragen, nee. want het zit ook niet in de film. Nee. En Het is eigenlijk te zot voor woorden als ik jou dan zou vragen... te vertellen wat hij precies heeft beleefd. Om te beginnen, waarom heb je het er niet in gedaan? Wat, wat zijn zondeval was? Omdat, uh, omdat dat dan uh, dominant werd voor de verhaal over het koor. Dan, dan, uh, uh, dan, werd, dan ging het te specifiek over, uh, over wat er met hem uh, was gebeurd. Mm -hmm. um, maar ik wilde, het rol in, ik wilde zijn verhaal gebruiken voor... Uh, voor, de, voor die betekenis die het koor heeft... dat als je daar op zit en mee kunt zingen... dat je daar je geloof kunt beleven en kunt uitdragen... Maar, maar ook vooral vergeving kunt vragen. Ja, dat je door de hel kan gaan en ja. dat je er als een beter mens uit kan komen. Ja, en, en wat dat betreft ging het mij er niet om wat hij had gedaan... Want op het moment dat je dat vertelt, dan vindt namelijk ook iedereen er wat van. Mm -hmm. En het gaat, als je wat hebt gedaan, als je gezondigd hebt, dan gaat het erom dat je zelf met God daarmee in het reinen komt. Eh, toch nog even, ook weer gebaseerd op, op, op wat gesprekken met mensen die een rol hebben gehad in het maken van de film. Je hebt het hem wel gevraagd, in alle eerlijkheid. En je nou, hebt het ook dat ook gefilmd. Het natuurlijk ook wel. Ja. Het is gewoon mijn neef. Nee, maar je hebt het voor de zekerheid wel gefilmd. Journalist genoeg om dat te doen. Ja, hij heeft, het wel, hij heeft het wel verteld, maar niet in geur en kleur, helemaal niet. Maar, maar meer omdat, um, omdat ik dacht van het, is, uh, het wordt verwarrend... als je zegt dat je gezondigd hebt, maar je zegt er niet bij wat. Ja. Uh, ik dacht dat het nodig zou zijn uh, uh, uh, uiteindelijk in de film. Maar eenmaal in de film ble ja, bleef de film daarop op, op steken. Het speelt ook een rol... Maar, maar misschien ben ik verkeerd geïnformeerd, hoor... dat het bestuur tegen jou heeft gezegd... we willen dat er liever niet in. Nee. nee. Klopt wel dat het bestuur heeft gezegd? Ze vonden dat wel een moeilijke, moeilijke, moeilijke scène, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar, maar niet. Het klopte wel. Er was, was niks onwaars aan. Ze hadden gelijk dat er dan te veel nadruk... op een particulier verhaal zou komen te liggen. Nee, nee, dat, nee het... dat, dat, dat vond ik zelf. Ik vond, ik vond zelf, toen ik, toen ik het geheel overzag... En probeerde een balans te krijgen. Want er gebeurt nogal wat in die film. Hè. Er wordt ook iemand vermoord. En, en dat zijn allemaal sterke, sterke verhalen. Mm -hmm. Om daar een balans in te vinden. Zodat elk klein beetje zou bijdragen aan het verhaal over het koor. Wat het koor als, als, als, uh, als lichaam is. En, uh, Want nogmaals, daar ging het je om. En niet alleen individuele koor. verhalen. Ja. Nee, maar ja. ik wilde echt beetjes van die mensen, van die mannen gebruiken om. Als je bijvoorbeeld het koor ziet als, een, als een, een, een persoon... met een meervoudige persoonlijkheid, zo moet je het zien. En ik wilde, zeg maar, al die verschillende persoonlijkheden wilde ik, wilde ik een deel van schetsen... maar geen eentje, compleet. Maar dat die personen, die mannen in staat zijn tot, tot, tot zonde... Uh, en als je dan in die... Uh, in die omgeving zit en, uh, en berouw toont, dan, dan zul je er ook alles aan moeten doen om die vergeving te krijgen. Ja. En dat vond ik zo mooi. Dat, dat vertelde je, hij zo mooi. Ja, je ziet, je ziet hem lijden en je ziet ja. hem al zingend zichzelf als een phoenix uit die as verheffen. Ja, ja. Je gebruikte net het woord moord. Ja. Wat was de zaak ook alweer? Een jaar geleden, november, uh, november 2009. Toen, uh, ik zou in december beginnen met filmen, maar het, half november werd er op Urk een jongen vermoord in het Urken een jongen van 15 Vermoord door twee andere of door een andere, andere Urke jongen. Nou, de hele dorp in rep en Roer natuurlijk. Uh, en ik dacht eerst van ja, dit, dit moet ik voorbij laten gaan, want dit is de waan van de dag. En, uh, maar later dacht ik, ja, maar dit gaat toch, die hele gemeenschap. Er gaat, er gaat, uh, er gaat veel gebeuren op Urk, naar aanleiding van wat de Urk is een onschuld verloren. En nou, Zo, zo is, uh, uh, is eigenlijk het woord van de dominee ook geweest. Hè? Heeft Urk zijn schuld nu verloren of had Urk ja. zijn schuld al verloren? Ja, was Urk eigenlijk was Urk ooit wel onschuldig. Ja. Ja. En, toen, uh, en, en toen ging ik zoeken van wat is nou de link tussen die moord en het koor. Want alle actualiteiten moest ik natuurlijk... Ik moest toch een, een, op een gegeven moment bij het koor uitkomen. En toen bleek dus dat de dominee van die jongen... die bleek op het koor te zitten, dominee Oberink... En die heb ik gebeld en, die, uh, en die, die zegt was goed. En je bent toen gaan filmen. Het was notabene de eerste scène die je draaide, als ja, ik het wel heb. Ja, het was, ik denk, 2 december. Het was twee weken na de moord. En je hebt tegen de dominee gezegd... wij gaan door het duister, letterlijk en figuurlijk, naar die plek. Als je dit pad verder afgaat en je komt in het... Uh, verder de donkerte in is de plek waar uh, Dirk vermoord is... Het is de eerste keer dat je er weer loopt en nee, lekker loopt het niet. Het is een van de mooiste loopjes als je op de zondagmiddag even een ommetje wil maken, even tussen de diensten door, tot rust komt. Maar je krijgt nu wel heel veel gedachten erbij. Welk lied past nou bij dit moment? Daar is uit werelds duistere wolken het lichter lichter opgegaan. Kees Brouwer, documentairemaker. Um, als je zo'n scène draait, en, en als dat de eerste is... Voor je film en, en als je weet dat er een, een moord aan de orde is, dan is de verleiding erg groot. Dat zou althans, denk ik, voor het grootste deel van onze beroepsgroep gelden om dat tot rode draad van je documentaire te maken. Nou, ik had een scenario van tevoren geschreven. Daar stond dit natuurlijk niet in. Maar uh, een paar verhalen wist ik al uh, die ik zou gaan vertellen. Ik wist ook dat iemand ging trouwen. En, uh, dus ik had wel wat, wat, uh, wat uh, ophangpunten voor de film. Uh, maar juist toen dit gebeurde dacht ik, ja, maar aan de ene kant dacht ik, uh, ik kan er niet omheen. En aan de andere kant, als ik, als ik het in de film stop, hoe kan ik dat dan zo doseren dat die film niet over de moord gaat? Dat vond ik echt, uh, dat vond ik echt heel moeilijk. En daarom, da daarom dacht ik ook toen ik met hem in de bos liep: uh, ik moet over muziek beginnen. En niet, niet over, uh, over uh, hoe, hoe is het nou precies gebeurd hier zo. Uh, ja, ik heb die verleiding ook helemaal niet, niet gevoeld. Want ik weet, ja, die film is pas, uh, pas veel later klaar. in uh, uh, uh, als, als filmscène dacht ik alleen maar wat geweldig dat het lukt. En dat het ook zo spannend is. Want het voelde ook zo spannend ja, toen we daar ja, waren. Zo, zo beluisterd uh, mensen het ook, schat. ik Je hebt ook niet gedacht, ik ga naar die ouders van die post. Die jongen die vermoord is. Nee. Nee. Nee, want dan, kijk, die, dat korpus had er tachtig mannen... En, uh, en een paar verhalen daarvan geselecteerd. Maar alles daarbuitenom, dat leidt af van het koor. Dan gaat het niet meer over het koor. Ik heb, ik heb wel scènes gedraaid van activiteiten van koorleden... buiten het koor. Heb ik er allemaal weer uitgegroeid. Ja. Wat, wat me opvalt is dat je sowieso um, niet uitweidt over... Nou, de cocaïne uh, die op Urk bij, bij kilo's zou worden gebruikt. De, de verhalen over uh, de drank, uh, de onderlinge fetus... Uh, al dat glazen waarover het doorgaans in berichten over Urk gaat... Ja. zit er allemaal niet in, op een enkele indirecte referentie. Ja. ja, nou ja, ik denk omdat die problemen waar je het over hebt, die zijn er wel. Maar die spelen niet op het koor, niet direct. En uh, uh, kijk, de, de Klaas Weerstand, die het jeugdwerk... Uh, die de voorzitter is van het jeugdwerk, uh, die trekt zich het lot van de jeugd aan en die en die doet er ook alles aan dus gewoon zijn missie om te zorgen dat de voor elke jeugd een veilige plek is ja. En die is ook een stellige overtuiging dat als je kind op een koor zit, dan, dan gebeurt er ook helemaal niks meer. En dan is die helemaal uh, ja. van al je zorgen af. Maar uh, wij spraken uh, Rudy Boon, die, die samen met jou de Tapes ja. heeft gemaakt. En die zei: Maar ja, er zit toch wel één scène in dat Kees uh, ja, even ja, toch moet, moet laten zien dat, er, dat het niet allemaal botertje bij de boom is. Niet allemaal lieflijk en vrolijk. En dat er ook wel eens mensen voorbij komen van wie je denkt. Nou, nou, nou, bijvoorbeeld, zegt Rudy. Die vrouw die aan de piano jouw neef Henk Brouwer zangles geeft en dat klinkt zo. La sa la sa la -sa -nia. Ga dat maar eens even doen. Is wat anders dan vis. Sa, la sa la, -sa, la, -sa, la -sa -nia. De la, la, nee, lange, lange, lange klinkers. La, sa, la, sa, la sa. Is dat urks? Ik weet niet. Jamme. Jamme, jamme, jamme. Ja, wat deed Ik dan? Nou? Ik... Blijven sturen. Ja, wat Rudy Boom, jouw collega van de VPRO, uh, zei was... Uh, die vrouw kwam niet heel sympathiek over. En wat doet Kees? Haar mond is heel groot gefilmd in beeld. Niet wat je noemt flatheus. Ja, het... het uh... Ja, het, het was zo, stond zo haaks op die urke mannen. I I iemand die, die uitgedost en, en, en met make-up... En, en dat, dat, dat is... Uh, ja, ik, ik nee, moest uh, even pesten. <laughs> dat je moest, moest niet eens even hezen. knijpen. Zij, die mevrouw is zo. Dus, ja. dus dat, dat, dat, ik, heb, ik heb helemaal niet het gevoel dat dat nou. Maar, ze, maar ik heb het idee, Heel theatraal was ze ook. En ik, ik, ik had ook het idee dat ze dat ook wel leuk vond om te zijn. Uh, uh, om dat ook even gewoon te eten leren van. Uh, nou, een soort van. van diva. Ja. Dat ze zelf opera is. En dat. Uh, nou, ja. niet een van de mannen. Nee. Nee, nee, nee. De première, hoe ging dat? Nou, het, het begon uh, met, met heel slecht weer. Dus ik was bang, komen ze wel. Maar op een gegeven moment zag ik om de hoek van Toschinski... Uh, uh, mannen in klededracht aankomen lopen met een map onder de arm. En ik dacht, nou, daar zijn ze. Maar ze gaan nog zingen ook. Anders, anders komen ze niet in dracht, in klededracht. En uh, nou, ze waren een half uur te vroeg. En onderin Toschinski. Ja, ja. Zullen we, dan zullen we maar even gaan zingen. Uh -huh. We gingen ze Stille Nacht zingen onderin Tuschinski in de foyer. Nou, was op de de oh, belevenis was daarmee al begonnen. Oh, dan ga ik je toch even een stukje van, van, van laten horen. We hebben we nog hebben een fragment. Ik dacht we gaan het niet stille nacht. Ja, stille nacht. nacht. Dan gaan we dan toch even draaien. Nacht. Nou, dit was echt, toen ze dit zongen, was Kippenveld. Dit was een kerstnachtdienst op Urk. In de kerk waar die jongen naartoe ging die vermoord was. En dat Stille Nacht, dat zingen is natuurlijk ook gewoon om... Uh, om dat een plek te geven, om daar betekenis aan te geven. En, en dat hebben ze zoveel emoties uh, toen gezongen. Uh, nou, ik ben ook heel blij dat ik toen met twee camera's aanwezig was... Om het, uh, om het goed te kunnen filmen. Maar dat sluit in ieder geval in de film ook zo mooi dat hoofdstuk donkere winter op Urken af. En dat werd dus ook gezongen in Tuschinski. Dat gingen ze ook, want dat was ook weer kerst, 18 december. Gingen ze gewoon even stille nacht zingen. Nou, geen voltallig koor, een man of zestig. Maar het was toch echt fantastisch om, om, om mee te maken. Nou, En daarna heb je dan de film zelf natuurlijk. Voor hun ook heel spannend, want dat hebben ze nog helemaal niet gezien. Ik vond het spannend, vinden mijn hoofdpersonen, dat ze er goed uitkomen. Of dat ik ze recht doe. Klopt het wat ik van ze laat zien? En toen gebeurde er ook nog wat. Toen ging er door een technische fout. Begon de trailer van Loft. Ik heb hem niet gezien. Even in twee woorden wat dat ook alweer is. Ik heb hem niet gezien, maar ik hoor dat er heel veel seks in zit. Dus er iemand naast mij die wist dat. En die dacht, oh, dit moet uit, dit moet uit. Veel overspel, dat soort... vijf mannen, ja. Poeh, uh, dus dat, maar dat, dat ging niet op tijd. Want je moet je voorstellen, daar zitten daar mannen... die zijn nog nooit in bioscoop geweest. En dan gaan ze nota bene naar het centrum van Amsterdam... en nemen ze hun vrouwen ook nog mee. Ja. En die komen daar in die, in die foute tempel terecht eigenlijk. En, en, daar, en dan als, als dat mis was gegaan... dan zouden ze misschien nog het gevoel hebben gehad van... hé, waarom... waarom Kees, wat goed, vonden ze ervan? Te, ja, applaus. Applaus voor de film. Ik dacht, ja, eigenlijk hoort dat niet. Want zij willen ook geen applaus. Maar ze vonden het prachtig. En, en, en verschillende, verschillende koorleden kwamen ook naar me toe. En, en, en ontroerd. En, en, en ook, ook, ook mijn vrouw die dan zei... Van, ja, ik heb mijn man nog nooit zo gezien. Want bij een optreden zit je altijd op afstand. En ik zit, sta er bij wijze van spreken tussen. Ja, zij kon hem zien, close zien... terwijl hij ja. die, die emoties eruit kwakte, ja. al zingend. Ja. Ja. ja, en allemaal, het zitten allemaal met rode oogjes. Dus iedereen heeft zijn, gaan zijn eigen verhalen door hun hoofd. En, dat, en, dat, en dat, als je er zo dicht op zit, dan bleef je dat mee. Dan voel je dat. En toen was er een bijbel voor de VPRO. Ja, dat vond ik wel een hele goeie. Om de, om de, om de goede samenwerking te benadrukken... had het bestuur bedacht... we geven aan het hoofddocumentaires van de VPRO, Barbara Truijen... een bijbel, de nieuwste vertaling van de Statenvertaling... Prachtig mooie uitgaven. Uh, omdat oorspronkelijk vrijzinnig protestantse radioomroep... maar zij zijn als bestuur bij de VPRO binnen geweest. En in het VPRO-gebouw staat het oude orgel van de jaren 50, 60... waar, waar ooit de dag mee begonnen werd. Ja. Dus er was een, er was, zij zeiden van, en hier is een bijbel... Uh, om uit te drukken hoe goed deze samenwerking is geweest... of samenwerking, maar dat, dat, we, dat we elkaar gevonden hebben... En, um, en daarna, en uh, team en Roos die de Bijbel uitdeelde, die zei van: Oh ja, ik had bijna vergeten, maar we gaan ook nog zingen. Uh, het lievelingslied van Kees. Nou, en dat was dus, dus dat stuk van mijn moeder. Ja. En uh, ze zei er ongetwijfeld impliciet bij: als jullie ooit in geestelijke nood verkeren, kun je dit openslaan. Er zit ook een hint in natuurlijk. Zo, tuur, tuurlijk. ja, nee, nee, natuurlijk. Maar dat ging op zo'n goede, goede manier, zo n, zo n, uh, uh, zeg maar, de, de, de drempels tussen, tussen de verschillende werelden die waren weggenomen. En Rudy, Rudy Boon, die, die collega van jou, ja. de VPRO, die zegt, en dat is eigenlijk ook wat er voor Kees gebeurd is. Hij heeft die verbinding weten te leggen tussen die Urker familie en zijn nieuw gekozen familie, genaamd VPRO. Mm -hmm. Dat is wat deze film hem zou kunnen hebben gebracht. Ja. Ja. Ik denk, ik denk dat het als, het, als je doorgaat, dan, dan, dan komt het erop neer... dat ik met die film laat zien dat ik deug. <lacht> aan mijn familie. Oké, okay, maar dan nou gaan we nog één stapje verder op de valreepen, <lacht> Kees. En ik begon hè, met het laten horen van dat uh, lied... Ik wil zingen van mijn heiland. Hè? Uh, nog even één fragmentje als, als twee mannen dat aan het repeteren zijn. Ja, ik wil zingen van mijn heiland... Het is ook een prachtig mooi nummer. Ik wil zingen van een heiland... van zijn liefde groot, die zichzelf gaf aan kruishoud. en mij redden van de dood. Nou, als je dat nog op je in laat werken... Nou, gebeurt er toch wat beetje. Nou, daarom. Ik zeg twee mannen, want je hoort er hier één. Maar hij kijkt naar jou. Ja. En hij laat een witje vallen. Hè? Hij laat een witje vallen na de vraag, dan gebeurt er toch wat met je. En blijkbaar, we het niet, zeg jij iets of knik jij iets... of doe je iets bevestigends, want hij zegt dan, nou, daarom. En waar zit nou jouw antwoord op zijn vraag, dan gebeurt er toch wat met je? Wat deed het dan met je? Op, uh, uh, het was om te beginnen zo ontroerend dat hij dat zo zong. Zo, zo, zo met een meter ertussen. En hij zong gewoon eigenlijk, hij zong door me heen. Als het ware. Zo, hij keek door me heen, hij zong gewoon dat lied door me heen. Zo, zo, die, die boodschap, die, die straalde die door me heen bij, bij wijze van spreken. En ik, en, ik, en ik voelde dat hij met zoveel uh, warmte en oprechtheid en, en, en liefde... gewoon uh, die, die, die, uh, die boodschap voor mij had... En uh, ik vond het eigenlijk zo mooi... dat hij dat zo graag wil eigenlijk... Dat, uh, uh, dat jij gelooft. Dat ik dat licht zou zien. Ja. Ik, denk, uh, en, uh, ik vind het eigenlijk heel mooi als mensen die dat mij toewensen. Nou is er uh, ooit een gemeldige... Maar het deed me echt wat toen hij dat zei, Son. Ja, dat, dat geloof ik. Nou is er ooit die EO-leus geweest, hè? Er is hoop, Twintig ja. of 30 jaar geleden. Hè? En is er voor... De leden van het Urker Monocor. nou nog hoop dat het afgedwaalde schaap Kees Brouwer op een dag terugkeert naar de kudde. Hmm. Het voelt voor mij niet alsof ik afgedwaald ben, maar dat ik gewoon mijn eigen koers uh, heb gevaren. <laughs> um, maar uh, kijk, dat zingen, dat is hartstikke fijn. Ik heb die CD's die, die heb ik in de auto en dat kan ik luidkeels meezingen. Ik ken die tekst ook allemaal. Het is gewoon heerlijk om te zingen. Kees, okay, zij willen dat je terugkomt. Uh, ja, het, het is vaak gezegd van kom er even tussen staan. En, uh, en hier heb je een map. Of, uh... Wat belet je? Nou, ik onderschrijf... Ik, ik, ben niet, ik, ik draag die boodschap niet uit. Niet, niet, niet zoals dat bedoeld is. Zij zeggen, als je geraakt bent, kom dan terug. Je bent toch geraakt? Die nee, hebben een oom geraakt, ja. ja, ja. Ik, ik, ik vind het zo mooi dat ze... Kijk, als zij gaan zingen... dan komt, er een soort, dan komt de geest van het koor vrij. Uh, de, de, mannen samen... De één klank, uh, harmonie... De, de, dan, dan begint iets te trillen en te zinderen... Uh, noem maar op. En, uh, en, en dat doen zij met elkaar. En, Waarom... dat mijn, en dat is mijn overtuiging... dat zij dat zelf doen. Waarom? Zij Z zeggen dat dat God is. Waarom ga je het er niet tussen staan? Um... Misschien dat, dat mijn angst, mijn drempelvrees nog groter is. Nog veel groter. Om aan het publiek uh, dat te doen. En om, uh, ik, heb nooit, ik heb nooit gezongen. Uh, uh, ja, niet... Je niet, uh, um. komt niet. Ja, maar ik, ik woon ook niet op Urk. Ik bedoel, je moet elke <lacht> zaterdag moet je daar naartoe. En, en uh, elke, elke maand optreden. <lacht> en, uh, bedoel, het... <laughs> uh, ik denk dat je ze niet gelukkiger zou kunnen maken... maar we leven in een vrij land en uh, je hebt jouw leven. Ja, ja nou, maar ik ben daar hartstikke welkom nu. En ja. ik, ik hoor daar een beetje bij. En dat, en dat vind ik al een fantastisch gevoel. Zo is het goed. Ja. Kees Brouwer, wat komt er op je tegen? Nou, ik heb er erg lang over nagedacht. Maar het is geen... Uh, um, het is niet echt een wijsheid... Maar uh, uh, ik, ik wilde erop wil er zitten. Uh... Gij zult VPR ook kijken. <laughs> en doe dat morgenavond om half negen, zo'n beetje, tien voor half negen om precies te zijn op Nederland 2. Want dan wordt die prachtige film tussen Storm en stilte van Kees Brouwer uitgezonden. Fijn dat je hier was man. Nou, dankjewel. Vond het fijn om erover te vertellen. En uh, na acht uur is er twee dingen gepresenteerd door Margrethe Rijntjes. En uh, klokkenluider Fred Spijkers praat daarover de, over de, over de, over de overeenkomsten tussen zijn zaak en die van Wikileaks voorman Assange. En twee economen, vader en dochter van Praag, van de Cer gaan in discussie over de vraag hoe mensen aan het werk kunnen worden gezet. En hoe ze aan het werk moeten worden gehouden. Dag. Dank meneer Brouwer. Dit was aflevering 2211. Tussen storm en stilte. Morgenavond, tien voor half negen. Nederland 2. Radio 1. Nee. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. 1 wens u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten.